Goedemiddag, ik ben Bienbuis en dit is het nieuws van NOS op 3. Personeel van een Gronings ziekenhuis krijgt dreigtelefoontjes. Al de hele dag staat de telefoon bij het UMCG roodgloeiend. Receptionisten worden uitgescholden en bedreigd, maar ook medewerkers krijgen vervelende telefoontjes. Waarschijnlijk hebben tegenstanders van het coronabeleid elkaar opgeroepen om het ziekenhuis plat te bellen. Het personeel is er erg van geschrokken, zegt het ziekenhuis. Ja, nou, die zijn zeer aangedaan hierdoor. Uh, die proberen zo goed mogelijk hun werk te doen en krijgen dan deze scheldkanonades over zich heen en deze bedreigingen en beledigingen. Ja, geen wonder dat die aangedaan zijn en uh, vanochtend één van hen is uh, naar huis gegaan, die kon daar niet meer tegen. De bellers zijn boos omdat het ziekenhuis is aangewezen om straks verplicht coronapatiënten op te nemen die weigeren in quarantaine te gaan. Coronacijfers zijn er ook weer. Afgelopen dag zijn er 4246 nieuwe coronabesmettingen gemeld bij het RIVM. En dat zijn er dik 200 meer dan gisteren. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen is wel weer wat gedaald. Dat zijn er nog 2121. De Nederlandse prikstrategie staat prima, zegt premier Rutte. Ons land bungelt nog steeds onderaan in de lijst van EU-landen. Maar volgens Rutte komt dat vooral doordat er in het begin op het verkeerde vaccin is gegokt. Daar hebben wij nog steeds een inmiddels wat beperktere achterstand en die lopen wij in. Maar verder, als je kijkt naar het hele logistieke proces, ben ik ervan overtuigd dat dat nu goed op de rails is gezet. Een deel van de Tweede Kamer wil dat er één prikbaas komt... maar volgens de premier is dat niet nodig. En als je een kat hebt en de laatste tijd merkt dat hij zich anders begint te gedragen... Dat kan kloppen, want ook veel katten zijn de lockdown beu. Volgens deze Vlaamse professor, dierengedrag doet hij, zitten de beesten helemaal niet te wachten op thuiswerkende mensen en kinderen die ineens niet meer naar school hoeven. Voor sommige katten kan dat storend werken. En niet zozeer omdat ze die mensen niet graag zien, want dat is het probleem. Niet. Maar wel omdat katten heel erg gesteld zijn op hun routine en op hun privacy. Zo van kijk, tussen twee en vier doe ik een dutje in de zetel. En als daar nu iemand anders zit, ja, dan heb ik daar wel een probleem. Niet. Vooral katten die al niet zo lekker in hun vel zitten, kunnen daar van in de stress schieten, denkt ze. Het weer, vanavond en vannacht kan er een spatje regen vallen. Morgen overdag is het op de meeste plekken droog. wordt 8 tot 11 graden. In Groningen is het wat kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de weg gaat het prima in onze regio. Op het spoor wat minder. Tussen Amsterdam-Bijlmer Arena en Maarsen rijden geen treinen. Het komt door een wisselstoring. en rijden inmiddels wel bussen. Tot zover de verkeersinformatie.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 I know you're always telling me that you love me, but just sometimes I wonder if I should. Believe. If you're happy with a nappy then you run for fun but Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. VVD, CDA, GroenLinks en 50PLUS willen dat het kabinet nadenkt over een speciale gezant voor het vaccinatiebeleid. In een kamerdebat over de coronacrisis maakten ze zich zorgen over het trage tempo van vaccineren. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag ruim 4200 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het zijn er ruim 200 meer dan gisteren en ook iets meer dan het gemiddelde van de afgelopen week. Vier Iraniërs zijn in België veroordeeld tot lange celstraffen voor het beramen van een bomaanslag op een congres van de Iraanse oppositie in Frankrijk. Een van hen, een diplomaat, kreeg 20 jaar cel. Het weer, vanavond en vannacht overwegend bewolkt en plaatselijk wat regen. Minima rond het vriespunt in Groningen tot 5 graden in het zuiden. Morgen bewolkt, droog en zacht, zo'n 8 tot 11 graden. Maybe no one likes the sad. I'm Raise me up into the sky until I'm short of breath yeah. Fill me up with confidence, I'll say what's in my chest Spill my words and tear me down until there's nothing left Rearrange the pieces just to fill me with the rest yeah. But what if I, what if I trip?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 Unforgiveness keeps them in control. I came in with good intentions, then I let it go, and now I really wanna know what if I, what if I trip?